Want eigenlijk heb ik een tevreden natuur altijd opgewekt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Um. Neem daar een voorbeeld aan, jonge vriend. Mm -hmm. Excuseer, heer Olivier. Er is iemand om u te spreken. Ja. Zeker meneer Ritselbol. Ah. Hij staat in de hol uit te drapen met uw welnemen. Uh, uh, laat meneer binnenkomen. Mijn naam is Ritselbol, kandidaat notaris. Bent u de heer.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 U weet hoe die oude dames kunnen praten, nietwaar? En daarom, zo zei ze, liet ze u dat buitenhuis en dat kunstwerk na. Ze meende dat u er veel aan zou kunnen hebben. Heel eng, zei oh. ze. Nou, hier hebt u de sleutel, heer Pommel. Uh, geluk gewenst. <tie>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 Daar tussen de bomen roept iemand. En er, en er rookt ook iets. Ik, eh, eh, ik hoor niets. Ja. Ik, ik bedoel, het zal een vogel geweest zijn. En, en die rook is van een vuurtje natuurlijk. Heel gewoon. Ja. Ik, ik, je moet niet zo zenuwachtig zijn, jonge vriend. Ja. Ik ben heel gevoelig en ik word er nerveus van. Dat moet je weten. Ja, maar, kom, we gaan we rustig naar het huis. Er kan tenslotte niets gebeuren, want spoken bestaat niet. Zoals iedereen weet. Ja. Ik bedoel, ik ben bij je. Als je als begrijpt wat, wat ik bedoel. Een beetje verwaarloosd. Dat was te verwachten. Oh! Oh, oh, oh, help! Oh, trek me hieruit. Zie je niet dat ik in gevaar ben? Ik ben tot mijn middel in de stoep gezakt. Alles kraakt. Ja, en, de, en de kelder gaat onder me. Oh. Een vreselijke nucht, als je begrijpt wat ik bedoel. De, de, de, de, de, voorzichtig. Ja. Nee, nee, niet spartelen, oh, nee, Zolang u rustig blijft, uh, kunt u niet verder vallen. Uh, uh, leun maar langzaam achterover. Ik uh, houd u wel vast. Nee, weet wel, weet wel. Donderrommel boven berg. Gaat iets gebeuren. Domvolk schreeuwt wijze wacht. Verheven afwachten brengt wel slagen. Oh, oh, oh. Laat me los! Maar... Je doet Je... me pijn! Ja, maar... Haal me hieruit, bedoel ik! heer dan altijd, alles aan de. Nee, nee, nee. Wacht eens even, U staat nog ergens op, dat Wat? hoor ik. Uh, uh, uh, het lijkt me een valluik toe, en het uh? zou best kunnen dat er een veer onder is vastgemaakt. Ah! Jee, oh! Is waar! Weet wel, weet wel! Door luchtige betreed huis. betreedhuis. Donder rommelt onder de berg.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 Heer Olly, hebt u zich pijn gedaan? Oh, Wat pijn ik? ben binnen. Huh? <laughs> Knap hoor. Een bommel laat zich slotte niet tegenhouden. Hè? <laughs> nee, men kan een heer niet door een luik uit zijn rechtmatig bezit houden. Nee. <laughs> Als het dan niet goed schiks gaat, dan maar kwaad schiks. <laughs> maar oh, het heeft wel het uiterste van mijn krachten gevraagd. Dat wel. Wat sta je daar nou te kijken, jonge vriend? Ja, hier hangt een briefje.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 Het woeden is vreselijk. De doorgeluchte erfgenaam gaat erg keer. Als hij het maar niet kapot maakt. Het is voor fijn te teer. En slechts de wijze weet hoe hij handelen moet. Oh, pelpee. Hoe waar, hoe waar. De erfgenaam weet immers was niet waar het om gaat. Zal niet zoeken en niet vinden. Geen zorg, geen zorg. Ja, u moet echt wat voorzichtiger worden, heer Ory. Hmm, dit is allemaal niet gewoon...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 Ik ik, ik, ik, ik, ik, wil niet meer. Ik, ik wil naar huis. Ja, ik heb er genoeg van. Niks ja. voor heer van stand. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, kom, meneer Olly, nog eventjes. We zijn nu zo ver gekomen dat het zonde zou zijn om al naar huis te gaan. Achter deze deur ligt het geheim van dit rare huis. Dat wil ja. ik wedden. En het is tenslotte uw erfenis. Is stil geworden. Geen donderslagen en gejammer meer. Strijd is uitgeboet. Winnaars en verslagenen liggen neder en wijzen gaat de bezit nemen. Kort. Oh, ja, i ja. Wanneer de tijd van handelen is gekomen, moet men handelen. Geen blaam. Welsla. Oh, ik wilde dat ik nooit aan deze erfenis begonnen was. Al mijn geledingen doen me pijn en uh, waarvoor.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 ga hier weg. Dit is een ongastvrij pand. En als erfenis trekt het mij niet aan. Ik zal het huur zetten. Ik heb gelezen dat er vraag is naar woonruimte. En op die manier doe ik er nog een mooi werk mee. Wat jij, jonge vriend? Hmm. En dat schilderij dan? We kunnen het laten hangen. Mijn oud-tante is erin gevlogen met dat ding. Dat is wel duidelijk voor een kunstkeller. Hmm. Laat ik het toch maar meenemen. Ik wil weten dat niemand er belangstelling voor heeft. Kijk uit, heer olie van boven. Twee inbrekers. Zijn waarschuwing van te laat. De beide indringers vielen door de gaten die heer Bommel gemaakt had en kwamen op hem neder. Oh. Waar is Verhevel plaatwerk? Truusel niet. Truusel niet. Tijd van het omhoogdringen. Waar is de schilderplaatwerk? Wee, wie zegt? Schilderij in kamer. Daar.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 Daar had hij gelijk in, want toen de heren Iet en Karnagel de achtervolging in wilden zetten, werden ze het slachtoffer van de beveiligingsapparatuur in het oude pand. Oh! Oh! Oh! It! Pas op! Pas op! Versplintering! Niet bevorderlijk waar ook heen te gaan! Versplintering beduidt verval! Oh! Pas toch op! Pas toch op!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 Wat zal de markiezer ervan zeggen, als u begrijpt wat ik bedoel? Tja, wat zal ik zeggen? Het is niet gesigneerd en ik kan het niet direct thuisbrengen. Maar dit soort werk is uit. Dat oogje is waar Empel geschilderd met een geacherveerde toets. Fotografisch werk. Een mengvorm van surreëel abstractisme...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 Ik die wagen aan en snel. Zo, boven de haard. Hm. Daar hangt het mooi. Nu ik zeker weet hoe gezocht het is, vind ik het toch maar een mooie aanwinst. Wat jij, jonge vriend, de markies zal ook kijken. Hm, ik weet het niet. Hm? Het is mij te erg gezocht, heer Olly...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 Ja, er is iets onrustigs in de atmosfeer. Net alsof er iemand hebben me loert. Nou, oh, ik zal het me wel verbinden. Waarschijnlijk komt het van de opwinding van vandaag. Het valt nu eenmaal niet mee om een erfenis in ontvangst te nemen. Oh, kom maar, ik zal mijn gedachten op het hogere richten. Oh. Oh. Schort er iets aan met uw welnemer? Ja, hele poofde... Uh, huh? Pele hoofd schijnen, uh, Doe iets met mekken. Uh, huh? Als je grijpt wat ik doe. Zeer betreurenswaardig. Dat treft nu slecht. Huh? Ik had u juist om een vrije avond willen vragen. Huh? Mijn tante voelt zich niet geheel wel huh? met u goedvinden. En nu meende ik... Geen woord meer. Huh? Uh, uh, geen woord meer. Huh? Het is te veel, zie je dat niet? Maar heer Olivier, het is reeds twee weken geleden dat ik een vrije middag had. En nu meende ik, als ik de vrijheid mag nemen... Het is te veel. Ik, ik weet het, ik weet het. Altijd maar denken, denken aan jezelf. Oh. Aan, aan mezelf bedoel ik. Als je begrijpt ik bedoel. Ik denk altijd maar aan mezelf bedoel ik. Dat, dat moet uit zijn. Wat bedoel me heer Olivier? Mag ik nu een vrije avond of niet?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 Ik zal de inbrekers e persoonlijk op het ongepaste van hun gedrag wijzen. Maar ik had Iets. Oh. Goed maken aan hun plicht. Hoe ja. schiet voor? Hoe nee, is ik Knapt gij de Is oh. goed de dat doen, Nee, nee. Dat zo is het, zo is het. Tijd is gunstig om sterk naar binnen te stappen. Een oogplaatje uit huis van dwaasheid te halen. Iets gaat. Kan nagel wachten.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 De eerste had de lus van een stevig koord om een trans van het oude gebouw geworpen en trok daar nu krachtig aan. Sheng. Ja ja, mooi mooi. Nu snel de koord gevat en omhoog geklommen. Boven staat een raam opkeertje voor frisse lucht. Daar stilletjes binnengegaan en platte grond gepakt. Oh, wat heb ik deze trouwe bediende toch veel te Gedaan. Alleen al die maaltijden. Oh, no. Zeg dat toch niet. Als u van huis was, liep ik de kantjes eraf no. met uw welnemen. Het zal trouwe luisteraars zijn opgevallen dat er een grote verandering over beiden gekomen was. Hun gewetens spraken, Maar de geneesheer begreep er niet veel van. Nou, de heren zoeken het zelf oh. maar verder uit. Uh, hier staat de wetenschap machteloos. Goedenavond. Heer Ollie, ik...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 Even gekeken of hij de goede is. En dan weer voortgegaan. K.W. -wee. Ach, kom, ach, kom. Niet gevreesd. Is onmogelijk dat iemand weet dat dit een pattegrond is van Doelhof. Zelf voortgegaan naar graftomben om oog van boord te halen. Wat? Wat? Gehoord gegaan. aan. toch Boog van oor. Pa. Doe me vuizelig.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 Schilderijplaat is niet van ons. een Oog van Boor is niet van ons. Iet en Carnagel doen het verkeerde en volgen duister pad. Epe. Ee. Gestopt en neergezet. Plannetje met dooloft is dus slecht. Zeer slecht. Teruggegaan en plaat teruggegeven. En een goed leven geleden.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 Gewoon maar uh, trekken als ik het wel heb. Ja. <grijgelijk> ik moet de slag even... Ik moet even de slag te pakken krijgen. O, uh, pas op, weer, hey, Olly. Huh? Een, een, een sneeuwheuvel. Uh, we moeten naar uh, boven. Oh. Oh. Nu. Oh. Dat is gelukt. Oh. Wat wil ik nog meer? Alleen de kachel is uitgevallen, geloof ik. Meer niet.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 Door het mulle zand. Ik heb dorst, baas. En er vliegt zo'n zwarte vogel boven ons rond. Een gier. Dat betekent niet veel goeds. Je weet de sukkel hier. Oh, ja, ja. Let nu maar niet op die vink, maar kijk de andere kant eens op. Daar is een vliegtuig in moeilijkheden. En waar de een moeilijkheden heeft, zitten vaak de buitenkantjes voor de arme donders. Let op mijn woorden. Ach, wat, wat moeten wij doen met een kapotte vliegmachine? Er gaat niks boven eerlijk zaken doen.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 Hiep, Hip! erop af. Voel de zaak in de fik haat, dan is er niks meer te halen. Hij uh, uh, uh, brandt gelukkig niet, baas. Kijk, daar beweegt dat. Ja, een opvarende. Wat jij, jij, houd jongen. Wel, dat is goed afgelopen. Mijn gelukwensen, meneer, het had erger kunnen zijn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 Ach, ach, had ik maar beter opgepast. Maar, maar nu is het te laat. Wat is er? Wat is er een handje? <laughs> Heb je hier soms pijn gedaan? Ach, je baas. Kijk eens, kijk maar ja. eens naar dit schilderijtje. Gewoon. <laughs>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 Sloten de gemoederen van de verharde woestijnreizigers zich weer, zodat ze als poedig wat beschaamd hun wangen droogden. Daar gaat hij heen gelopen met platte plaat van Dolhof. En niet gewacht op vriend en metgezel, die omringd is met slechte figuren van Lagelooi. Nou heb ik het door. Hoorde je dat hiep? Dat schilderij, Is een platte grond? Van Dolhof of zo?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 In een van de zijden was een ingang zichtbaar en daarvoor zat de gezochte iets te schreien, terwijl je het schilderij op ooghoogte hield. Wat is dat? Mag wel die diefbaas. De verduistering van het licht. Een heel slecht karakter. Slecht karakter dat in wees en bekwaam iemand heeft benadeeld. Ik begin dat schilderij te begrijpen. Dat ding slaat op het geweten. Oh, ja, het maar als iedereen daar last van krijgt, kan men immers nooit de platte grond volgen. Huh? Nu verscheen er een nieuwe figuur ten toneel. <lacht> het was Wammes Wachel, die een walmend wagentje achter zich aan door het dorre zand trok. De eenvoudige ondernemer dreef een handel in echte soep en warme worstjes. Maar zijn zaken gingen slecht, omdat er in deze omgeving weinig klanten waren.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 ...omdat het ding zwaar en doelloos was. En nu bestudeerde hij op zijn gemak de te volgen route. Niet deze gang. Ik zal de gek zijn, die loopt dood. En dit je ook niet, want die draait maar een beetje rond. Deze moet ik hebben. Verder. Ah, oh, nee. Oh. Hé, hey, er is nog iemand aan het zoeken. Mijn best, hoor. Ik ben toch het eerste. <laughs> Wordt donker. Moet een afreem aan. Opgestaan en meegekomen. Vlug. Vlug. Ah, oh, nee. U kunt heus beter buiten blijven, heer Olly. Ik vertrouw die dorp niet.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 Maar ik, ik ik. Ik laat dat schilderij nu maar. Als uw geweten zuiver is, kunt u er ook zonder stellen. En bovendien zitten er te veel verdachte figuren achteraan. <tie> <tie> <tie> Dit gaat je niet. <tie> en, uh, deze gaat ook nergens naartoe. <tie> en deze ook niet. Die, die laatste moet het zijn.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 Op, P -p -p. Op dat moment werd hij gestoord door Eed en Kardagel... die haastig achter hem aan naar binnen kwamen. De beeld van grote boor... met die verheven diamant in oogst bleep. Nu sneller uitgehaald en weggelopen. Kom, kom, verheven Iet. Aan werk gegaan. Doe Eed? Ja. Bart, jongen. Ja. Die twee jatgannissen zijn al naar binnen. Zie je dat licht? Daar ligt de schat...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 Ik was eerst. Maar wat doen jullie daar nou voor die rare vlokken? Ik lekker een lek brood. i J. Naar Karel is die Ik I-Ching. Naar Gade. Naar I-Ching. Wat is hier aan de hand? Handen omhoog, jullie. Je moet niet denken dat je mij. i Dat... Oog... Dat... Ja... Oog, het is dus die pluif die niet. Het oogje heb ik steeds al niet vertrouwd. Als je van het plaatje afschimmend wordt... moet je van het echte de dampen in de hersens krijgen. Kom gauw mee, suu, suu, kom mee, kom, Echt flauw. Ik was er lekker het eerst. Maar jullie kunnen niet tegen je verliezen. Als iedereen zo gaat. doet, is er niets meer aan. Ik ga terug. En jullie moeten maar zien wat je doet. En toch ga ik hier naar binnen. Ergens in die duistere gangen bevindt zich mijn schilderij. Ja, en ook een troep schurken die ergens achteraan zit. Dat, uh, dat schrikt mij niet af. Een bobbel kent geen vrees wanneer het om de bescherming van zijn eigendommen gaat. Dat moet je weten. Je moet het zelf weten. Doe geen moeite me tegen te houden. Ik weet dat de bruten geen genade kennen. Ze zijn heel verhard, maar ik ga ze on, on, onbevreesd achterna. En, en als ik niet terugkom, dan, dan weet je... Maar, oh, super! Help! Hou oh, oh, oh, oh, me tegen, me, bedoel ik. Hij is tot alles in staat. Praat toch niet zo...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 Het is van mij, maar eigenlijk voel ik dat ik voor deze verwaarloosde figuren moet zorgen... ...als een vader. Maar hoe? Eh, kijk, ik schilder gewoon over ja. dit doekje heen. Heb u last van uw geweten? Ja. Kom dan bij Waggel eten. Warme worstjes, <totstuk> ertensoep. Wie <totstuk> koopt er lekkere ertensoep en warme worstjes? Dat is een goed idee...